Liselot Thomassen met het NOS-journaal. D66 wil een tijdelijk kwotum invoeren om het aantal vrouwen... in de top van beursgenoteerde bedrijven omhoog te krijgen. Ze zouden twee benoemingsperiodes de tijd moeten krijgen... om te zorgen dat drie van de tien functies voor een vrouw is. Lukt dat niet, dan moet de overheid de benoeming van mannen... ongedaan kunnen maken. In de Tweede Kamer is nog geen meerderheid voor de plannen... De koopkracht is vorig jaar maar een klein beetje gestegen... met gemiddeld 0,3 Dat komt volgens het CBS doordat de CAO-lonen amper omhoog zijn gegaan. Er waren ook flinke verschillen. Mensen die een nieuwe baan vonden gingen er vaak fors op vooruit. Gepensioneerden gingen er juist een beetje op achteruit. Op de Bahama's zijn 20 Nederlandse militairen aangekomen. De groep is met helikopters vanaf een marineschip aan land gezet. Ze gaan op het eiland Abaco noodhulp geven aan de bewoners... die zwaar zijn getroffen door de orkaan Dorian. Er waren al drie Nederlandse militairen vooruitgereisd... om de plannen voor noodhulp te bespreken met lokale organisaties. In totaal gaan 550 Nederlandse militairen naar het gebied. Op de Bahama's zijn 50 mensen om het leven gekomen... en nog eens 2500 mensen worden vermist. President Trump stelt de hogere importheffingen op Chinese producten... met twee weken uit tot 15 oktober. Dat doet hij op verzoek van de Chinese vicepremier... en vanwege de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek China. Trump noemt het een teken van goede wil. Patiënten die nog niet zo lang Parkinson hebben... zijn gebaat bij regelmatig sporten op een home trainer. Vooral als ze daarbij gestimuleerd worden met spelletjes. Dat blijkt uit een studie van het Radboud-UMC... Door de beweging werd de Parkinson niet erger en waren ze ook nog eens fitter... waardoor ze bijvoorbeeld minder medicijnen hoefden te slikken. Het weer eerst op veel plaatsen grijs en in het zuidoosten wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het droog en op veel plaatsen zonnig. Het wordt 19 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files met veel vertraging staan er op de A4-draag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude en Hoofddorp. Er staat 18 kilometer na een aanrijding. Bij Hoofddorp zijn drie reisroken dicht. Richting Den Haag staat het vast tussen nieuw en Zoeterwoude over 11 kilometer. Die file kost je een half uur extra reistijd. Dan de A27 richting Utrecht bij Emnes, 9 kilometer. De A44, Den Haag richting Amsterdam. Daar staat voor knopen Burgerveen, 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Ook vertraging op de N207 voor de aansluiting met de A4, daar staat 6 kilometer... Op de N208 Zassenheim richting Haarlem, staat bij Hillegom 2 kilometer, die file kost je een kwartier. En tenslotte de N231 richting Amstelveen voor Aalsmeer, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Goedemorgen. Zomer van ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Grrr. ZFM in de morgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het is reeds acht uur geweest. En ons staat een prachtige dag te wachten. En je luistert naar ZFM met geluid van Zandvoort 24 uur per dag. En hier zijn de Jacksons. Als eerste, tussen acht en tien. I don't know everything, but er is Michael, rustig. Oh, er komt een mooie dag voor de boeg. We hebben een mooie dag voor de boeg. Prachtig weer. Super weekend, joh. 20 graden. Heerlijk. Kom op. Ja, wat doe je nog meer? De week dat de burgemeester Nick Meijer afscheid neemt. Morgen kan je langskomen. Bij een nieuw unicum heeft hij een afscheid. Ik kan mijn hand geven. En bedanken voor de afgelopen jaren wat hij allemaal gedaan heeft. Je luistert naar ZFM met het geluid van voor 24 uur per dag. Met de allerleukste muziek. In dit geval uitgekozen door Kordraaier uh, en die kan er wat van. Luister maar. Luister maar. Ja. Kom op jongens. Doe it. Dit is instant funk. I got my mind made up. Bij ZFM. 24 uur per dag. En swing even mee. 11 over 8. Dat vraagt, ik heb net het internet uitgelezen. Spannend tot de laatste pagina. Ik kan je een raad geven dat ik tegenkwam. Of een feitje of zelfs een Hollands gedicht. Je hoeft het maar te vragen. Uit de 70 jaren. Hierbij zetten we op m, m, m, m, Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het overwegend zonnig in Zandvoort met een maximum van 19 graden en een minimum van 16. Op dit moment is het 16,5 de wolken. Het orkestra ZFM. De mooiste muziek. De kleinste platen. Het geluid van Zandvoort. Maar dat is al. En op uh, Ziggo kan je ook nog luisteren en meekijken op TV. Je kan ook nog de uh, app downloaden. Je kan op, uh, op internet kijken. Ja, er zijn mogelijkheden genoeg hoor. Mai Tai. Uit Nederland. Grote hits gehad. In de jaren tachtig. En dit was een van de grootste. Goedemorgen, het is 1908. Schenk nog een kopje koffie in. Uh, door producers, container, plasma. Uit de tachtige jaren, dit was een van de uh, history. Dus ze treden nog steeds op, dus uh, je kan ze nog uh, boeken. Als je een leuke verjaardag hebt of zo. Dan denk je van, uh, waarom niet? Haar kan je ook boeken, maar dat kost wat meer. PADONNA Dit dan in het geval PADONNA 1989 Cherries een Prachtige clip bij geregisseerd door Herb Ritz Topkotograap Dat was zijn eerste clip die hij maakte En daarna heeft hij er nog wel een paar gemaakt geloof ik Madonna 300 miljoen platen verkocht 300 miljoen. En dan ga je nog op de. Op het songfestival staan vals te zingen. Hij doet nog mee, op. Zon, zee. En heel veel zomerhit. Dit is. Zie FM Zandvoort. Gerrrrrr. Wij hmm. Bij ZFM in de morgen. Oh. En kijk je deze toch? Simply read. The right thing. Knul. De naam Simply Red is gekozen. Omdat hij rood haar had. Omdat Manchester United rood in het faamdel eh, heeft. En dat zijn politieke voorkeur ook een beetje rood is. Dus dacht hij na Simply Red. Goeie keus, goede keus. De ZFM, het geluid van Zandvoort. En het is precies half negen. En dit zijn de Eurypics. Dag. Volgens mij blijft het droog. Dus uh, wat denk je van een fijne strandwandeling? Wandeling door de waterleidingduinen is natuurlijk ook nooit weg. ZFM, het geluid van Zandvoort. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En ZFM wordt natuurlijk ZFM vanaf oktober. En uh, er zijn mensen die uh, een autosportmuseum in het raadhuis willen. Nou, ik vind het een fantastisch idee. Dat is leuk. Als straks de Grand Prix hier is. En dat de mensen nog even naar het museum kunnen... om te kijken wat er allemaal gebeurd is in Zandvoort. De rijke historie. En hier zijn de BG's. Tragedy. Kom op, jongens. Je kan het. Harry Robbins en Morris Kid. Voor het kwamen ze uit Engeland. Als kind verhuisd naar Australië. En daarna in Amerika de grote hits gemaakt. Ja, ja, ja, ja, informatie, dames en heren. Wij doen niet minder bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag. Cultuur evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport, welzijn, weer en verkeer. En En zat er een grote hit mee. En vanavond, 12 september, start de gemeente Zandvoort met een maandelijkse spreekuur over energiebesparing. En de wethouder Gert-Jan Bluis, die heeft zijn eerste spreekuur in het gemeentehuis en je bent natuurlijk van harte welkom. Komen kijken en mee te spreken en te luisteren en te leren hoe dit allemaal gaat en moet. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and only wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. Babies, but you won't have your man Heet ze nog wel zo? Je weet het niet. Oh, young Heart Road Free. Bij ZFM. De mooiste en leukste en vrolijkste muziek hier. Bij ZFM 24 uur per dag. Oh, en nog even, jongens. levert het ritme van Zandvoort. Ook op internet. Oh, internet. www.zfmzandvoort.nl nog even een paar maanden en dan is de Grand Prix een feit in Zandvoort. Alleen de natuurorganisaties willen de werkzaamheden op het circuit weer tegenhouden. Dat is dan weer jammer dat het allemaal zo moeilijk moet. Ga met elkaar om de tafel en zorg voor een oplossing, zeg ik. Over kaarts gesproken. Hier zijn de cards. I'm dry. Who's gonna tell you when? En drive.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 Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? fall? Who's gonna hang it up when you Nie. Geplaatst van de Kars Hier op Zet ZFM uitgekozen door Cor Draaier Ja, dan weet je het wel. Dan krijg je alleen maar leuke muziek Het is bijna 10 voor 9 Oh, nog sterker is nog 10 voor 9 Ik zit hier tot 10 uh, uur En uh, Het is feestralala Luister maar Belinda Carlisle, Lief Leidel. vrouwenstappen. Melinda Carl misschien nog wel, woont in uh, Zuid-Frankrijk. Ik is weggegaan uit Amerika en uh, dacht, ik ga lekker in de zon zitten in Zuid-Frankrijk. En gever is ongelijk. En dit is mooi. Dit zijn de baby's. in love was the last thing I had on my mind. Never find It's strong reaching out Holding me through the darkest night Dat is het naam oorspronkelijk Nederland. Dat is in de Time. Ja, gepakt. Ooit gekupperd door Marco Sato samen met Lucy Silva. Maar dit vind ik toch wel de allermooiste hoor. Het swingt als een wilde. En dat is lekker wakker worden. 2 voor 9. Dus we krijgen zo het nieuws en het verkeer en de, en de, de, de, de advertenties. De commercials, dus blijft erbij.